Marine Le Pen van het vroegere Front National moet aan het Europees parlement 300.000 euro terugbetalen. Dat heeft het gerecht van de Europese Unie in Luxemburg bepaald. Le Pen kreeg geld van Brussel om voor haar werk in het parlement een assistente aan te nemen. Toen bleek dat de assistente vooral werkte voor het Front National, eiste Brussel de 300.000 euro terug. Bij de dodelijke aanrijding gisteren bij Pinkpop speelden terroristische motieven geen rol. Dat is het enige dat het Openbaar Ministerie tot nu toe over de zaak wil zeggen. De verdachte, een man van 34 uit Heerlen, zit vast. Bij de aanrijding na afloop van Pinkpop vielen één dode en drie zwaar gewonden. Een kleine 300, 3000 kinderen zaten vorig jaar in Nederland in de gesloten jeugdzorg. Unicef Nederland denkt dat veel kinderen daar worden geplaatst vanwege de groeiende wachtlijsten in de jongerenhulp. De maatregel om een kind in een gesloten instelling op te nemen noemen UNICEF en die fans for Children vaak te drastisch. Het Centraal Museum heeft bij hoge uitzondering een Caravaggio te leen gekregen van het Vaticaan. Schilderij van ruim 3 bij 2 meter is de Graflegging van Christus. Het is een van de belangrijkste werken uit de collectie van het Vaticaan. De Caravaggio is vanaf half december in het Centraal Museum Utrecht te zien. Het weer, wolkenvelden, in het noorden soms regen of motregen... vanmiddag in het westen en noorden soms even zon... en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen geleidelijk zon en smiddag zomers warm. 23 graden aan zee en plaatselijk 28 in het binnenland. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files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 Van ZFM Zandvoort Iedere werkdag van 12 tot 2 Zo, nieuwe week, nieuw geluid Het is weer dinsdag Het is bewolkt buiten maar Misschien komt de zon nog, je weet het maar nooit. En weet je wie er ook weer is, onze beb is er weer Hallo! Hallo allemaal! Gezellig! Allemaal. Gezellig dat je er weer bent Tijd geleden? Ja, ja. Beetje gereisd. Een, een beetje, beetje gereisd. gereisd. En niet gewoon verreisd. weer aan de kust. Nee hoor, nee. Gewoon uh. weer aan de kust uh, teruggekeerd. Ja. ja. Ja. Maar ja, terug naar de kust, hè. Ja. ja. ja. Nou, terug naar de kust. Als een duif gewoon altijd weer terug naar je plekje. Ja. Maar goed, het maakt niet uit. Uh, dit is lunch. En um, um, ja, nou leuk. Spannende dag weer. En uh, we gaan het allemaal weer meemaken vandaag. Het Regio Nieuws. En uh, uh, wat hebben we nog meer? Uh, hebben we nog artiesten in het licht vandaag? Nou, niet, het is niet veel bijzonders wat er okay. is. Hoor. Nee. Okay. Ik heb er twee, maar het is niet, het is niet dat je denkt van... Nee, ja, er, staat, er, staat er, er stond er één bij, maar die, die weiger ik te draaien. weiger je te draaien? Leg ja. uit, Ruud, ja. leg uit. Nou, dat, ik vind het, ik vind het A, een vreselijke zangeres. En bovendien uh, heb ik een keer uh, een, een aanvoering, aanvaring gehad met het mens op, uh, via Facebook. Dat ze He? mij even voor rotte vis uitmaakte. Terwijl ik een grapje uh, vertelde. En de werd ik voor rotte vis uitgemaakt door dat mens. Dus die draai ik niet. Oké. Okay. En die feliciteer ik ook niet. En dan gaan we ook niet weten wie het was. Nee, ik ga de naam niet. Zo professioneel in. zijn we. Weer. Ja, ik ga die naam ook niet vertellen. Hartstikke goed. Nou dames en heren, zoek het snel op op Facebook. Ja, nou... Wie is de jaren vandaag? Wie is die jarig vandaag. Wie is die jarig vandaag? En, wen, en wordt geweigerd plezier. Althans in dit programma. Nou, sorry. Maar. Soms heb ik mijn principes. Niet altijd, maar soms heb ik ze. In dit geval heb ik ze. Goed, hey, uh, nou ja, we beginnen met een, uh, een hele leuke artiest in het licht. Uh, het is een uh, geboortedag vandaag. En uh, de man is natuurlijk gewoon uh, bekend geworden als. Uh, Zijnde een, een duizendpoot. En uh, ja, echt een duizendpoot. Op gebied van nou ja, radio, van tv, van theater, van musical. van cabaret. van. nou ja, noem het allemaal wat niet op. Wat heeft de man niet gedaan? Presenteren. Uh, geweldig. En hij is van 1942. Ja, hij is helaas niet meer onder ons. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, ik, ik, hij heeft natuurlijk niet zo gek veel platen gemaakt. Maar ik heb een leuk stukje gevonden. Uit, uh, uit een van zijn musicals. En die, music die musical heb ik toevallig ook nog zelf gezien in theater. Dus dat schept ook weer een band. Uh, die heb ik gezien, de Haarlemse Stad Schouwburg. Die musical. Ja, en het was heel erg leuk. Maar ik had ook wel bewondering voor deze man. Want hij was niet behalve. Uh, nou ja. Uh, wat deed hij eigenlijk niet? Hij was zelfs prediker. En hij. Uh, uh, in de, in de Duif in Amsterdam. Daar, uh, daar, uh, daar verzorgde hij af en toe wel eens uh, de preek. Uh -huh. En uh, nou ja, ik vind het een geniaal man. En het, ik zal me nog één keer herinneren dat hij, uh, een, een, dat hij een, een voorstelling deed met Purper. Waar Anneke Greunlo ook in zat. En toen moesten ze samen een duet zingen. En daar zat een vraag in of zo, van, uh, nou ja, hou je nog van mij? Of weet ik veel wat het precies was, dat weet ik niet meer. En dat zegt hij op een gegeven moment feit. Zeg ja, kreng. <lacht> <lacht> en toen lachen ze allebei dus in deuk van het lachen. <lacht> want dat kon niet. Nou, je weet natuurlijk al lang dat ik het over Jos Brink heb. Uh, de, de man was ook niet te regisseren. Want hij, hij vloog altijd wel ergens een keer uit bocht. Uh, net zo goed is dat hij uh, toen dat programma moest doen voor koningin Juliana dat hij gewoon de koningin de zoon gaf nou ja, de, noem het maar op maar zo'n heerlijke man, Jos Brink en ik ga u een uh, stukje laten horen uit een van zijn musicals, Amerika en dat als het goed is, gaat dat nu komen moet het wel helemaal goed gaan Nou, het gaat niet goed het gaat wel goed hier is hij, Jos Brink, Amerika met het hele gezelschap natuurlijk.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 Mistbaar en toch concreet. Pak je kam, je borstel en dan bestaat Holland de zegen aan Bosser Vrees. Zieker hij kwam met de Nieuw-Amsterdam. Het land van melk en Hoog. Jos Brink dus met zijn gezelschap van de musical... Uh, Amerika en uh, dat was een musical. Uh, ja, had een uh, hele groep van die mensen samen. Henk Bokking die schreef de liedjes en de teksten en anders waren van Jos Brink en Frank Sanders natuurlijk en Lucy De Lange had daar vaak uh, een hoofdrollen bij. zelf Simone Kleinsma heeft er ook in die in musicals meegespeeld. Dus een heel veelzijdig man en we kennen hem natuurlijk ook nog van de cabaretgroep Text Piemant. Dat was hij uh, was hij ook nog van Jos Brink dus en Amerika Amerika Prachtig lied. Duurde een beetje lang. Maar goed, geeft het allemaal niet. Als we mijn lol hebben. En het was leuk om hem zo eens even weer in het zonnetje te zetten. We gaan naar de 3 in 1. Ja, laten we dat maar doen. We gaan gewoon naar de 3 in 1. Ja, doen we dat. Vind ik wel leuk eigenlijk met de 3 in 1. Ja, daar is hij. 3 in 1 in. Van Morrison. a change You may get disgusted Start thinking that I'm strange And kids are going to the ground Get some heavy rest Never have to worry About what is worst or what is best oh.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 Seem to whisper and hush And all the soft moonlight Seems to shine in your blush Can I just have one more More dance with you My love?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 Dat was van Van de Man. En dat was wel weer eens lekker om hem met wat oud werk te horen. Hij is erg actief, nog steeds de man. Hij heeft onlangs nog weer een prachtig album uitgebracht. Samen met Joey Di Francesco. Dat hebben we in de vinyljaren al een keer in zijn geheel gedraaid. Echt geweldige muziek. En, en, maar we hoorden nu gewoon wat ouder werk van hem. Domino, dat was de eerste. En uh, de tweede heette Wild Honey Met Josh Stone als uh, vocalisten. Als duopartner, zou ik maar zeggen En uh, het laatste nummer dat heette de, de Moon Dance en Van Morrison kennen we natuurlijk allemaal De man is al sinds 63 of 64 actief Komt uit Ierland vandaan uh, Eerste bandje waar hij bekend mee werd Was natuurlijk Them Met Gloria en uh, Here Comes the Night En uh, It's All Over Now Baby Blue en dat soort prachtigs Allemaal uh, daarna ging hij solo en had hij grote hits met onder andere... Brown eyed Girl, Domino, uh, Bright, of the Road, uh, Bright Side of the Street. Zo moet ik het noemen. En nog veel meer fantastisch uh, werk. En de laatste tijd is hij een beetje op de, de jazzy tour. En doet hij ook verschrikkelijke mooie dingen. Nou, over de videojaren gesproken overigens. Die zijn er vandaag niet. Helaas. Ja, ik, uh, had even, ik heb even een paar andere dingen moeten doen. En... Uh, dat uh, liep even uit en zodoende heb ik geen LP's mee. <laughs> dus maar niet vandaag. En uh, ik moet trouwens straks uh, op transport. Want uh, ik uh, heb een leuk plaatspelletje op de kop getikt. En nou ja, mijn lieve Beb, mijn lieve vriendin, brengt mij straks naar Beverwijk. Oh oh, wat is het toch? Lief. Met het plaatspelletje. Met het plaatspelletje. <laughs> Gaan we die andere ook nog ophalen? Of niet? Die andere die komt achter Jan. Oh, die komt achter jou. Ja, dat wordt even een archeologische opgraving in o, mijn Oké, okay. nee, dat is goed. <laughs> Prachtig mooi. En dan heb ik boven in mijn studio ook een platenspeler. Had ik wel, maar die is kapot. Goed. Hey, Bep, we gaan naar het nieuws. Hoe vind je dat? Ja, dat is een goed plan, Ruud. Ja? ja. Zullen we de mensen maar eens op de hoogte gaan brengen van al het mooiste wat er gebeurd is? Nou, ja, was het nou alleen maar mooi. Maar goed, Let op, hè. Let, we... Let, ja. Let op, hè. Let goed op, hè. Let op, hè. Want je hebt... Vandaag vandaag een eigen jingle, hè? Let op. Ja, ik ben. Ja, ja, daar komt hij. 1, 2. Ja? 1 2. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Vandaag 19 uur. De eerste weekmarkt in Zandvoort Nieuw-Noord. Het initiatief is van horecaondernemer Shaban Islam en de weekmarkt draait voor een proefperiode iedere dinsdag tot september. Dus vandaag in Zandvoort Nieuw-Noord bezoek de markt. Een vrouw is maandagmiddag gistermiddag gewond geraakt toen zij op haar scooter werd aangereden door een auto op de Spaardamsweg in Haarlem. De vrouw werd geschept door de auto toen zij rond 17.15 uur ter hoogte van de Rozenhagenstraat wilde oversteken. Zij is naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend. Bij een botsing op de Wilhelminastraat in Haarlem zijn gisteravond drie personen gewond geraakt. Een van hen kwam bekneld zitten en moest door de brandweer worden bevrijd. Het betrof een botsing tussen twee auto's. Hoe deze heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Bij de botsing schoot een van de auto's nog een stuk door... en uiteindelijk kwam die auto tot stilstand tegen een geparkeerd busje. Van de drie gewonden hoefde er uiteindelijk maar één persoon naar het ziekenhuis. De Wilhelminastraat is in beide richtingen enige tijd afgesloten geweest... waarbij ook het busverkeer stil lag. De politie heeft een sporenonderzoek gedaan... en er komen nog nadere gegevens over... De politie in Zandvoort heeft zaterdagnacht een zoekactie gehouden in Overveen. Op de rotonde van de zeeweg met de N200 met de Brouwerskolkweg werd rond vier uur s'nachts een fiets aangetroffen. Hierop is de politie een zoekactie gestart. Er werd zelfs een politiehelikopter ingezet... en die cirkelde lange tijd traag boven Overveen... om ondersteuning te geven vanuit de lucht. De hondengeleider ging er met de surveillancehond op grond uit uh, onderzoek uit... De politiehond trof toen verder op de zeeweg een man aan. En op aanwijzing van de hondenbegeleiders konden de collega's die man staande houden. Maar na onderzoek bleek de man er niets mee te maken te hebben. Hij had een hele plausibele verklaring voor zijn verblijf daar. De achtergelaten fiets bleek achteraf een huurfiets te zijn. De huurster kon worden achterhaald waarop zij de fiets heeft opgehaald. Het streekvervoer ligt vanaf maandag... is er weer een landelijke staking gepland voor onbepaalde tijd. De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent... maatregelen om de werkdruk te verminderen... en elke 2,5 uur een plaspauze. De werkgeversorganisatie VWOV zegde de eerste toe... de plaspauzes mogelijk te maken... maar daarmee was de angel nog niet uit het conflict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 30 april en 1 mei werd er ook landelijk gestaakt. Daarna werden er estafettenstakingen ingezet. En dat betekent dat de acties steeds in andere regio plaatsvonden. Maar nu wordt er dus een staking gepland door het gehele land. Juist. En wie zijn de dupe? de, de mens, reizigers. Juist, en niet die dikke vakbondfiguren die in dienstauto's uh, rondstuffen die toch nooit met de bus gaan. Dus ga lekker je gang jongens. Ja. En, dat, en dat de reiziger gewoon gebonden wordt voor met name die mensen die afhankelijk zijn van de bus. Ja. Ik vind het een grof schandaal. Zo. Tot zover het regionale nieuws van Halveen. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De bewolking overheerst en er kan lokaal nog een spatje regen of motregen vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig. Vanmiddag breekt vanuit het westen soms even de zon door. Het wordt afhankelijk van de hoeveelheid zon dan... Tussen de 20 en 24 graden. Woensdag beleven we een heuse zomerse dag. De voorspelling is dat de temperatuur dan oploopt naar zo'n 23 graden aan de kust, tot 28 graden in het midden en zuiden van het land. Maar het is van korte duur, want donderdag brengt de Noordwestenwind kille lucht en buien. en liggen de maxima tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het weer van Weerplaza. Ja, dat dacht ik al. Ja. Maar wie was die man? Je wist het. Ja, Beth had ik wel gekend, maar die meneer? Ik weet niet wie die meneer was. Oh, dat vermeldt de historie niet. Oké. Okay. want dat kun jij vast vertellen wie die meneer is? Nee. Nee? Nee, dat weet ik niet. Dan vraag ik de jou. Ja. Ik weet niet alles. Ja. Kom. Goedenavond, <lacht> uh, nou, hoe hoog ik jou heb zitten. Ja, dat ik gewoon denk dat jij alles weet. Ja, nou, dat is niet zo. En dat hoor. ik dat helemaal niet eens na ga zoeken. Nee. Nou, misschien vindt ik het antwoord nog. Maar, ja, we weten. Ja, oké. Okay. Afgelopen weekend, dames en heren, was er ergens een bierfestival en wij hebben tegenwoordig van dit programma een uh, razende reporter. Ja, je, die houdt het niet voor mogelijk, maar uh, de man is zo enthousiast dat hij komt elke week weer of uh, elke keer weer met leuke reportages. Vandaag weer twee en dat vind ik ontzettend leuk. Roy van Bieringen, onze razende reporter, en we gaan even naar hem luisteren. Ik sta hier naast Rob Peters, een van de medeorganisator van het Midzomer Bierfestival. Ja, het is ontstaan tijdens het pop-up festival en toch een van de evenementen als ja, een blijvertje kunnen we het wel noemen. Uh, hoe succesvol is het evenement? Nou, eigenlijk buitengewoon succesvol. En we doen het inderdaad sinds, uh, sinds het pop-up. En uh, dat is zo aangeslagen dat we eigenlijk dat uh, vanaf dat moment uh, twee keer per jaar doen. Uh, Eén keertje in de zomer, één keertje in de winter. En aan de hand van zo'n festival... ...wordt er bepaald welke bieren we het komende half jaar blijven voeren. Uh, we hebben vandaag 11 hebben uh, speciaal bieren op de tap staan. Met daarbij als eyecatcher als, als, als natuurlijk de nieuwe schar op. Dus de Red Ale, nou ook alles over verteld al. Mijn uh, eigen speciaal bier, dat is het, uh, het wapenbier. Dat is een, uh, een blonde triple. 8%. En daarnaast is het gewoon lekker proeven. En je kan vijf biertjes proeven voor 12,5 euro. En daar, daarnaast hebben we nog een, een heerlijke barbecue. Altijd lekker natuurlijk de barbecue. Uh, jullie zijn net begonnen. Uh, hoe uh, wordt de scharrop ontvangen? Buiten gewoon goed. Buiten gewoon goed. Uh, mensen. Uh, uh, de keuze is reuze met speciaal bieren, maar het eerste spe speciaal bier wat ze willen uh, proeven, dat is de scharrop. En daarna het wapenbier. En daarna het wapenbier. Dus dat worden waarschijnlijk ook wel degenen, de twee die echt op blijven staan natuurlijk op de tap. Jullie welke mooie band staan vandaag? Kan je daar wat over vertellen? Nou, dat is De Dijk. De Dijk is, uh, die heeft bij ons gespeeld uh, voor het eerst uh, vier jaar geleden. Uh, op ons 125-jarig jubileum. En uh, dit is nu de derde keer dat ze hier komen. Ze zijn in een kleinere setting. Met twee jongens die net zijn afgestudeerd vanaf het conservatorium. Eentje heeft al zijn eigen theatertour. Ja, ze zijn buitengewoon muzikaal. En, en, en je hoort de, de liedjes van de echte De Dijk. Met lang ei hoor je ook langskomen. Ja, het is gewoon heerlijke luistermuziek. Rob, dankjewel voor je tijd. En heel veel succes met het evenement. Dankjewel Roy. Ja, dankjewel Roy. We zijn zeer blij met je. Met deze Daarnaast fantastische... Ja, Rob uh, Peters, een van de mede ja, ja, ja, ja, rustig gewoon. Uh, dat hebben we al gehoord. <laughs> Dan moet je weer snel zijn om dat uit te zetten. Dat, uh... Uh, wacht even hoor. Daar moet ik weer even gaan improviseren. Dat valt niet mee. Uit. Zo. Oh. En dan moet die aan. Ja. Komt helemaal goed. Artiest in het licht. Ja. En dat is Paula Abdul. Nametje. En uh, dat was uh, Artiest in het licht. En waarom? Nou, gewoon ze is jaren vandaag. Ja, uh, ja, ze is geboren in San Fernando. Uh, in Californië ligt dat. <coughs> en dat gebeurde op 19 juni 1962. Dus hoe uh, oud is het geworden, Ben? 62? 52, 53, nee. 56. 56, ja. Goed, we kunnen het goed rekenen. Snel, hè? Ja, Wij hebben, hebben het nog uit ons hoofd geleerd. Wij kunnen nog rekenen. Ja, doen. dat kunnen wij <laughs> nog. Het is een Amerikaanse danseres, choreograaf, zangeres en televisie, eh, televisiepersoonlijkheid. Abdul's moeder is een uh, Canadees-Joodse met uh, Franse en Oost-Europese roots. En haar vader is van oorsprong een Syrische eh, Sephardische Jood die opgroeide in Brazilië. Nou, hoe zou je hem gemengd? Toen zij als kleinkind de filmklassieker Singing in the Rain met Gene Kelly zag... ...besloot ze om danseres te worden. Ze, besloot op haar met, eh, dans, ze begon op haar achtste met danslessen en eh, bleek een natuurtalent te zijn. En ze volgde de eh, Van Nuys High School waar ze cheerleader werd... En speelde er eh, op de fluit in de band. Abdul ging vervolgens naar Californië. State University. Eh, Northridge. Eh, en daar eh, vertrokken weer. Toen haar danscarrière in de lift zat. Nou, u hoorde haar met het nummer dat heette Straight Up. Het was de single versie. En ze is dus vandaag 56 geworden. Nou, Paula van Harte Kind. En maak er een mooie dag van. Hè? Vinden wij wel. Maak er gewoon een mooie dag van. Het is al zo'n mooie dag. Wat zeg je? Het is al zo'n mooie dag. Ja. Dit is een liedje dat gaat over een trein waar ik zelf ooit een keer ook in heb gezeten: Japanse trein. De Bullet Train. Je weet het. Een van de eerste die 250 km per uur reed. In 1976 al. Nou, daar gaat dit liedje over: Bullet Train. Of just which hemisphere we're in And this town outside the window Looks like the one that we just passed They call this the bullet train But it feels like we're not No we must be moving, no we must be moving pretty fast that steward with his trolley now going down the aisle. He was a school friend from my hometown. I was in love with. Some kind of Wall Street super lawyer. So why is he looking so relaxed, serving beverages and snacks? All. But it feels like we're not moving Tell me, are we really moving? Cause it feels like we're not moving Feels like we're not moving Feels like we're not moving At all Exactly like a teacher It feels like we're not moving Feels like we're not moving Feels like we're not moving At all Yeah beside me on the street. Nou, dat is heerlijk relaxed. Ik call het the bullet train and it feels like we are not moving. Ja, zo voelt het ook inderdaad. Je merkt dat niet hè, als je met 250 kilometer over de... En tegenwoordig de, de, de Thalys gaat nog sneller. Maar het is wel een belevenis hoor. Ik zat er in 76, dat is een tijd geleden alweer. Jof. Toen was ik in Japan. En uh, ja, toen, toen, toen, toen heb ik erin gezeten. Van Tokio naar Nagoya. Inderdaad, die, die rit. Dat is echt een belevenis, web hoor. Dan dat het ja. ik kijk altijd zo graag naar buiten. Zie je ja. dan nog wat? Ja, je ziet nog, Ja, je het gerust nog wel wat. Het enige wat je niet ziet is in de palen van dichtbij. Maar wat, er, wat verder weg is, zie je hem wel. Hoor. Gaat alleen iets sneller voorbij. Het is echt wel. Ik heb uh, echt uh, Mount Fuji gezien toen. En zo, weet je wel. Die, uh, prachtig, mooi is dat. Stacey Kent was deze dame. Kwam op dit nummer. Ja, je krijgt van die streaming audio. Krijg je wel af en toe Discover Weekly. En daar zat hij tussen. Ik vond het wel een mooi liedje. Train. Ik denk, ik gooi dat er eens dus even in bij de lunch. Lekker relaxed. Bullet Train. We gaan trouwens naar het NOS-journaal van 1 uur, dames en heren. Want daar brengt deze, onze, deze trein ons nu heen. Ja. Dus wij zien u zo weer terug aan de andere kant van het nieuws. Met wat cabaret en zo en nog meer leuks. Tot zo.